Eurocommissaris Kroes geeft minister Bos nog een dag extra... om onderdelen van ABN AMRO of Fortis te verkopen. Ze doet dat omdat er volgens haar bemoedigende ontwikkelingen zijn. Kroes geeft pas toestemming voor de fusie van ABN AMRO met Fortis... als dochterbedrijf HBU wordt verkocht. Ook minister Bos is optimistisch over de kans op een deal. Met wie wordt onderhandeld is niet bekendgemaakt. Na de DSB-bank wordt deze week ook het faillissement aangevraagd voor DSB-beheer. Dat zei Dirk Scheringa in Pauw en Witteman... DSB beheert het moederbedrijf van onder meer Aanzet en het Scheringa Museum voor Realisme. Gisteren werd bekend dat bouwbedrijf Midred beslag heeft laten leggen op het DSB-stadion van Aanzet. Dat bedrijf bouwt het nieuwe museum van Scheringa... maar legde de bouw stil omdat DSB het werk niet langer kan betalen. De Rijksrecherche onderzoekt of het Tilburgse gemeenteraadslid Hans Smolders zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie... Er zijn berichten dat Smolders 75.000 vroeg om de bouw van een groot winkelcentrum te steunen. Smolders bevestigt dat hij is gehoord, maar ontkent dat hij om steekpenningen heeft gevraagd. Volgens hem zijn er in deze zaak juist gunsten verleend aan burgemeester Freeman. Het weer, het wordt vandaag zonnig en droog. De zuidoostwind neemt matig en krachtig. 11 tot 12 graden, morgen weinig verandering, het blijft stevig waaien. Wel wordt het iets warmer. Vanaf donderdag minder wind en meer kans op regen. Dit was het. Anyway.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 You saw another girl and you felt somewhat disturbed. If love is Wanna know before the night is done. Show you down, baby. I'm a crystal sipping master. Show me what you after. Need no jiggles. Ever found someone to handle me? Can you handle me, baby? Show me what you need. McNeil: was dat? En het is inmiddels 13 over 2. De wedstrijd is al om 2 uur begonnen in Heemstede. De wedstrijd tussen RCA en de BVC Bloemendaal. Heb ik het over voetbal? Jerk De Blauw kijkt naar deze wedstrijd. Goedemiddag, Jerik. Goedemiddag hier natuurlijk. vanuit Heemstede, waar die wedstrijd gespeeld wordt, tussen RCH en Bloemendaal natuurlijk. En waar FCA uh, op dit moment uh, een aanval probeert op te zetten via de linkerkant. Dat is Richard de Jong die de bal aan zijn voet heeft. Die plaatst hem terug naar de uh, nummer 6, Meilen Koelenmeij. Die gaat langs de lijn heen. En dan moet daar uh, Jure beren bij komen. Maar dat is eigenlijk Corrigan die een goed ertussen komt. En die bal uh, behoorlijk afpakt en meteen een overtreding tegenover zich krijgt. Eh, uh, RCA had uh, een uh, goede kans. Uh, ja, op de, bij het doel van Wasservelze. En met een mooi schot. En Wasservelze maakte een kapachtige re redding eigenlijk. En die hield hem zo uh, uit het doel gedaan. En dat betekent dat die stand natuurlijk nog uh, hier 0-0 is. Maar dat Bloemendaal nu een aanval kan opzetten. Vanuit achteruit is het Gijsjean Poelgeest die, die bal aan zijn voeten heeft. Die kan medesmaken. Gaat kijken waar die heen kan spelen. Plaats hem even terug naar Wilco Klooster. Wil de Klooster in midden in de cirkel gaat kijken waar die heen kan spelen. Heel Bloemendaal naar voren eigenlijk. Maar een en zit compleet terug in de verdediging. Dus dat betekent ja, volledig laten, laten inzakken. En dan moet die bal snel rondgaan. Nou is het weer uh, aan de rechterkant van het veld. Die die bal op zijn voet heet. Gaan kijken wie er reken spelen. Plaats op Tim Jones. Tim Jones, maakt een actie. Voor de speelt een speelt een man. Heeft de bal nog steeds zijn voet. Gaan kijken wie er spelen. Plaats op diep. Dat richting Jeroen de Dikke. Die kan er net niet bij komen. En dat betekent dat de keeper van uh, FCA Wilco Enthoven die bal rustig kan oppakken. En hem uh, weer in het veld kan gaan uh, brengen. En dat betekent dat we hier gespeeld hebben een kleine... Een uh, kleine kwartier eigenlijk met de stand eigenlijk 0 tegen 0. Klik aan 1, jongens. Bel haar bijna alle dagen, alle dagen van de week. Zou ze.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 008! En dat bracht de tijd inmiddels al op 10 voor half 3. Nou, even het nieuws van de heren van AB Radio. Tenminste, de nieuwsredactie heeft daar over uren gedraaid. Zoals altijd. Een gestolen TomTom -tom heeft de eigenaar van de afgelopen week geleid naar een hele rode dief. De TomTom -tom werd eind september gestolen uit de bedrijfsauto van een 30-jarige Uimuidenaar.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 De zijn gespeeld. Hurley staat op de voorlaatste plaats voor uh, de Stichtse uit, uh, uit het Gooi. Want ze komen geloof ik ergens uit uh, de buurt van uh, Soest. Soest, uh, Soest duin daar uit die kontraa komen ze. Hurley staat daarboven dus met drie uit zes. En daarboven staat Den Bos. En, en Den Bos is vandaag met zes uit zes de tegenstander van SCHC.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 Nou zit ik eventjes te Hannes meer met, uh, met het uh, verhaal van wat heb ik nou met CD-speler zitten. Dat is ook altijd heel erg uh, leuk, maar ik had een plaatje uitgezocht. En dan zit ik weer dus niet op te letten uh, wat het plaatje dan moet zijn. En dan, ja, dan denk je van nou hij staat klaar, niet dus. Maar nu wel. En dat is Kelly Rowland Work.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 RCA, Rijn is 10 stra. En dat betekent dat de Bloemenaal die bal weer op kan pakken. En dat Aanenkorving die inkooi kan gaan nemen. Aanenkorving. gooit hem een meer en naar het meer toe. Dat wil Klooster. Klooster. Kan uh, meters gaan maken. Krijgt hem nummer 7 tegenover zich. En er moet kuit bij komen. En die kan er niet bij komen. Dat betekent dat die bal verliest. En dat de nummer 3, uh, Dik Gertsen van uh, RCA, die bal terug kan spelen op zijn uh, doelman. En is Tip Johan die goed het voor is waart. En dat betekent dat uh, RCA aan het leven komt achterin. En dat die bal uh, waarschijnlijk uh, toch nog uh, veroverd kan worden. Nee, kan niet veroverd worden. En dan wordt er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 En probeert eruit te halen. Maar die gaat verder langs de bal. En dat is het gevaar geweken voor Bas van Velzen. Bas van Velzen, wat die bal weer snel oppakt. En probeert in het spel te brengen. Je ziet dan allerlei mensen staan, Weet nog niet waar hij heen gaat schieten. Je is aan het kijken of Sander om dief gaat spelen richting Alekorving. Kan hier erbij komen? Alekorving kan er ook waarschijnlijk bij komen. Krijgt een duwtje in zijn Maar mag het doorgaan van de scheidsrechter. Dat betekent dat er de 11 op de kant vindt. Op het gegeven die bal heeft. Van Ersky, die zal hem wel aan het voorgeven. Krijgt dan Wilke Kloos tegenover. zich heeft die bal nog steeds. wit dan voor te zitten. Komt die bal ook. Maar het was wel eens die rust die bal kan en meteen weer diep het spel en brengt aan Alex Rijzenberger. Alex Rijzenberg uitgeweken naar de hij van het zal Probeert dan kuit te bereiken. Probeer, dat lukt niet. En dat betekent dat FCA meteen daar gekomen via Remco Vroegman. Remco Vroegman kan meters dus gaan maken, maar die stelt die bal verkeerd in. En dat betekent dat Gijsjan rustig die bal op kan pakken en plaatst gelijk weer door naar Alex Rijzenberg. Alex Rijzenberg, Tim John, Tim John, Weer een actie te maken. Verliest de bal dan in het middenveld. En kan FCA meteen weer eroverheen. Via Rafael en Manuel. Rafael en Manuel maken de schaamweging. Moeten gaan plaatsen. Doet hij er ook. En er zaten in nummer helemaal bij. En die maar ...naast het doelzet, de nummer 9, Richard de Jong. En dat betekent gewoon een grote van Alex, Alex Rijzenbergen. En uh, ja en dus zo stond die, die, die Richard de Jong helemaal vrij. Maar daar raakt je bal totaal verkeerd. En zodoende heeft Bloemendaal uh, mazzel. Dat kunnen we gewoon duidelijk zeggen in de 41ste minuut hier in deze, in deze wedstrijd. En uh, ja, dan mag je zeggen dat je van uh, geluk spreekt. En dat betekent dat Bloemendaal weer op een avond kan en opzetten. Via geen shampooelgeest. Eigenlijk shampoo. geen het laat hem terug naar Wilke Klooster. Wilke Klooster. op Bas van Welsen. Bas van Welsen moet die bal gaan trappen. Doet hij nou. Richting Halen Kort ik kan Aalek er nog bij komen. Ja, die kan erbij komen. Ik kan hem niet goed doorplaatsen. En heeft van fase waarvoor we nou even bij de les moeten blijven. Want SJA probeert het even door te drukken, vlak voor rust. Komt die bal alweer weer in de 16, waar het is Aalek niet die er goed weer tussen zit. En terugplaatsen naar Basse Welse. Basse Welse er weer diep te plaatsen richting Kuit. Kan Kuit erbij komen? En Kuit kan er niet bij komen. En dat betekent dat je Toon Berende moet corrigeren. En doet hij er ook. Plaats die bal dan meteen weer diep richting voorhoede. En dan moet er Kuit bij komen. En Kuit kan er ook niet bij komen. En dan is er 6 die die bal op kan pakken van SJA. Maar het is Aalek die er goed tussen zit. op Tim Beren, Tim Beren. Gijs Champoelgeest. Gijs geest achterin. Draait rustig met die bal. Plaats hem even terug naar Bas van Welzen. Bas van Plaats hem even terug naar Gijs geest. Die heeft iemand voor zich. En dat betekent dat hij meters kan gaan maken. Gijs geest, Plaats hem weer een diep biele bal te plaatsen richting uh, Joost Hofker. Joost Hofker aan de linkerkant van het stad. Moet er om zijn man heen. Plaats hem goed naar uh, Alex Rijsselberg. Alex We moeten dan gaan doorkaatsen. Kaats hem dan weer terug naar Gijs Champoelgeest. Gijs geest In het hart van de cirkel eigenlijk. Heeft die bal aan zijn voeten. Plaats hem dan diep richting bij. die Kan die erbij komen. Kan bij die erbij komen. Nee, die is de doelman van RCA, Wilco Enthoven, die die bal rustig kan oppakken. En dat betekent hier 43 minuten gespeeld met de stand uiteraard 0 tegen 0. <tieden>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 Yeah.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 In Rotterdam, namelijk de echte stadsderby tussen Sparta en Feyenoord. Nou, dat weten we niet hoe dat uh, verder gaat aflopen. In ieder geval kan de scheidsrechter uh, daar ter plekke, denk ik, uh, zijn borst wel nat gaan maken. Want derbys willen wel in de regel uh, erg fel zijn.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 Bij jouw past met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. 4FM Zalatford. Luister naar jouw keuze.